Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. VVD-leider Jesse Goes wil in een volgende coalitie... niet meer met PVV-leider Wilders samenwerken. In een interview met de Telegraaf zegt ze tot dit besluit te zijn gekomen... na overleg met partijgenoten. Ze noemt Wilders een ongelooflijk onbetrouwbare partner... die zijn persoonlijke belang boven het landsbelang stelt. PVV-leider Wilders trok zich vorige week zijn partij terug uit de coalitie... Hij zei dat VVD, NSC en BBB hem niet genoeg tegemoet kwamen op het asieldossier. Op 29 oktober zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Zo'n 200 mensen hebben in Dordrecht gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Het gaat om een AZC waar 580 mensen kunnen wonen. Het protest was het begin van een landelijke estafetteactie tegen het landelijke asielbeleid... Zaterdag wordt in Utrecht gedemonstreerd tegen de komst van een AZC voor 300 mensen. Rijkswaterstaat en de ANWB roepen weggebruikers op morgen de spits waar mogelijk te mijden. Door een staking rijden er de hele dag geen treinen van NS. De wegbeheerder verwacht daardoor een drukkere ochtend- en avondspits. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans al de drukste dagen van de week op de weg. De Britse romanschrijver Frederick Forsyth is overleden. Zijn publicist heeft dat bekendgemaakt. Forsyth heeft wereldwijd tientallen miljoenen boeken verkocht. Zijn bekendste boek was The Day of the Jackal, dat ook werd verfilmd. Frederick Forsyth was 86 jaar. Het weer, wisselend bewolkt, met in het binnenland nog een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen bewolkt met af en toe regen en het wordt dan 15 tot 20 graden.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 Wat is het eigenlijk? Is het shoegaze? Is het een beetje pop? of wat dan ook? Dat was toch een beetje de vraag. Toen Menno leek eigenlijk een beetje aan hun verhaal begonnen. Of beter gezegd. de stappen zetten in de muzikale landschap van Nederland. Een beetje de underground. Maar tegenwoordig maken ze toch hele andere soort muziek. En hebben ze het wat NOG toegankelijk gemaakt? Het is dus nu een beetje. schuurt het een beetje richting de Indië aan.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 Maar uh, in die tijd uh, dat hij nog hier uh, bij de Zandvoortse omroep actief was. Uh, toen hadden wij op een gegeven moment één nummer geadopteerd. We hebben geprobeerd om er uh, met z'n tweeën ervan wat te maken. Maar dat is nooit echt uh, van de grond gekomen. Want ja, het is alleen in Zandvoort een, uh, een cult nummer geweest. En dat is dit nummer van Veline. Hè? En dat nummer dat heet Alleen. En dan heb ik het over Veline met een V, hè, mensen. Dus niet met die F van Veline Spiegel. Nee, dit is de groep Verlienen.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 We'll Alles gittert, alles zacht, het kan maar niets te hard Alles hapert, alles zwart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 Dus ik moest alleen maar vragen aan degenen die in mijn band zaten van uh, jullie moeten wel even doen wat ik bedacht heb.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 Het laatst verschenen album. Dat, dat, dat er een bepaalde vorm van nostalgie is. En dat is eigenlijk misschien ook best wel een beetje in een aantal nummers ook terug te horen. Dus ja, eh, maar die jaren tachtig. Heeft dat ook iets voor jou betekend in, in die periode? Jazeker, begin jaren tachtig had ik een band in Groningen, Twelve Inch From Heaven. En ja. wij waren ontzettend beïnvloed door de new wave uit Engeland. Dat noem ik Simple Minds, Echo in the Bunny Man.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 Coferband, want ze was bezig om discohits uh, te te uh, laten horen. Maar dit is nog uh, uit de periode dat ze met The Void bezig was en dat nummer dat heet Water and Fire. Like straight line into the late night. The We walk a fine line and it's about time. We go together like a water and fire. Fire. We met as strangers, oblivious to danger. They say that great. set me on